9 uur. Het LOS Journaal. Door Rans. Een jong meisje uit Rotterdam voor wie gisteravond een amber alert is uitgegeven, is waarschijnlijk dood. Het gaat om de tienjarige Jennifer. Ze verdween zaterdagavond na een ruzie. Het meisje was het laatst gezien in het huis van de ex-vriend van haar zus. Die man van 26 is afgelopen nacht aangehouden. Daarna werd huiszoeking bij hem gedaan na het lichaam van een meisje in zijn woning werd gevonden. In de loop van de dag moet duidelijk worden of het inderdaad om de vermiste Jennifer gaat. Het Amber Alert is al wel ingetrokken... en de ouders van Jennifer krijgen professionele hulp aangeboden. De overname van Dexia Bank België door de Belgische staat is rond. Na een marathonzitting van bijna 12 uur... stemde de raad van bestuur van Dexia in met de overname... en het splitsingsscenario dat België en Frankrijk hadden voorgesteld. Volgens premier termen betaalt België 4 miljard euro voor het Belgische deel van de bank... en geeft de staat daarnaast voor 54 miljard aan garanties voor de slechte delen van Dexia die buiten de overname blijven. Dexia betaalt voor die garanties 270 miljoen euro aan de staat. Volgens termen is het voortbestaan van de bank nu verzekerd en kunnen klanten en spaarders helemaal gerust zijn. Vanochtend gaat de staat met de grote aandeelhouders praten, waaronder de gemeenten. Die zijn bang dat ze blijven zitten met de slechte delen van de bank en dat ze grote verliezen leiden. In een ziekenhuis in Heerlen heeft een bejaarde man twee dagen dood in een toilet gelegen. De man was woensdag in het Atrium Medisch Centrum voor een afspraak en ging nog even naar de wc. De volgende dag ontdekte een schoonmaakster dat de wc-deur op slot zat. Ze meldde dat aan een portier en die gaf het door aan de technische dienst. Pas vrijdag werd de deur opengemaakt en werd de dode man aangetroffen. Volgens het Heerlijksche ziekenhuis had de man een stevige ziektegeschiedenis. In Indonesië is een dode gevallen toen de politie het vuur opende... op stakende mijnwerkers. Dat gebeurde in de provincie Papua... bij een van de grootste koper- en goudmijnen ter wereld. Daarbij er zijn al weken in staking voor meer loon. Toen ze door ordertroepen werden tegengehouden, gooiden ze met stenen. Politiemensen openden daarop het vuur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 Een lange file op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Schellingwoude en knooppunt De Nieuwe Meer, 11 kilometer. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, voor de Van Noordbrug, 14 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de A28 van Assen naar Groningen, bij Fries, 6 kilometer. En er is ook nog veel vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, tussen Nijkerk en Maren, 15 kilometer.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 Dacht het wel. Een idee over lokaal ondernemerschap in het buitenland. De 600 buitenlandse kantoren van de Rabobank zijn stuk voor stuk lokaal geworteld. Met specialisten die de thuismarkt als geen ander kennen. Opvallende is dat elk kantoor de vrijheid heeft om zelfstandig te handelen en beslissingen te nemen. De Rabobank werkt al 100 jaar op deze manier in Nederland... Dus waarom zouden we het in het buitenland anders doen? Een wereld spelen die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosterd. En Lara Rensen. Goedemorgen, het is bijna zes minuten over negen. Zal maar eens even kijken hoe beleggers reageren op de redding van Dexia. en de geruststellend bedoelde woorden van Merkel en Sarkozy. Maar we gaan eerst naar Rotterdam. De meisje Jennifer is waarschijnlijk dood. In de woning waar ze het laatst was, bij de ex-vriend van haar zus, is een dood meisje gevonden. de man is afgelopen nacht gearresteerd. Onze verslaggever Hendrik Willem Hofs is in Rotterdam. Uh, Hendrik Willem in de straat van de woning van die gearresteerde man. Is het onderzoek daar nog gaande? Nummer 33B, daar is uh, de recherche zojuist weer met een uh, nieuw uh, team ook aangekomen. Er staat een grote witte tent voor de deur. Het is een oud huis, uh, begin vorige eeuw. Uh, vier etages en opvallend ook op het raam zit dus nog zo'n flyer met uh, wie uh, heeft dit meisje gezien. En voor de deur een uh, groene meisjesfiets. Yvette van de Herik, is dat de fiets van Jennifer? Dat weet ik op dit moment niet. Nee. Wat gebeurt er nu binnen? Nou, we zijn nu druk bezig met een spooronderzoek. Stap voor stap wordt de hele woning binnenste buiten gekeerd. En willen we alles verzamelen wat kan wijzen naar wat is er nou precies gebeurd in deze woning. Maar er is in ieder geval een lichaam gevonden. Dat, dat moet toch het lichaam van Jennifer zijn? Ja, dan gaan we ook naar alle waarschijnlijkheid gaan we daar ook wel van uit. Maar je moet het wel zeker weten. We hebben wel de ouders van Jennifer uh, nou ja, op de hoogte gebracht. Dat er een lichaam van een meisje is gevonden in de woning. Zij krijgen professionele hulp, worden opgevangen. En we zullen ze stap voor stap op de hoogte gaan houden. Wat kunt u nou meer vertellen over die verdachte? Het is de ex-vriend geloof ik van... De zus van de moeder? Ja, dat klopt. Uh, daar was Jennifer op uh, zaterdagavond. En wat er precies verder is gebeurd, en uh, ja, deze man ook, daar weet ik nog gewoon niet heel veel meer over. We zijn wel druk bezig met de verhoren, om te kijken wat hij zelf hierover te verklaren heeft. Want die man is pas eigenlijk zondag in beeld gekomen. Nou ja, we hebben hem natuurlijk al vanaf moment 1 in beeld gehad, omdat zij daar voor het laatst is geweest. Uh, en dan ga je met iemand praten, maar al durende het onderzoek, waarbij je meerdere richtingen uitgaat en ook uit of onderzoekt, uh, waaronder ook deze richting. Nou, en in de loop van de nacht, van afgelopen nacht, waar, hebben we meerdere aanwijzingen verzameld die hem, waardoor we hem als verdachte konden aanmerken. En uh, daarna... Is er een doorzoeking geweest en toen hebben we het lichaam van een meisje aangetroffen. Maar u heeft dus niet eerder besloten om het huis te doorzoeken. U was nog niet eerder binnen geweest. Nee, je moet genoeg gronden hebben om een woning echt helemaal binnenstebuiten te keren. Uh, en die hadden we nog niet. Tuurlijk hebben we ook met hem gesproken. Uh, en met heel veel mensen hebben we gesproken. Maar je gaat de melding van de vermissing uit de serieuze om. Je onderzoekt meerdere richtingen en dit is er één van. En helaas uh, zijn we nu hier beland. Helaas zijn er ook heel veel parallellen, bijvoorbeeld met de zaak Millie -Bule. Nou, ik zie de parallellen niet. We hebben direct na de vermissing een, een uh, sms-alert uitgedaan, alle mensen in de regio zijn benaderd. Daarnaast hebben we ook het openbaar vervoer, taxichauffeurs gevraagd om naar het meisje uit te kijken en ook de honderden collega's van mij die in deze regio werken hebben dat gedaan. Daarnaast hebben we ook in de buurt geflyerd, buren, vrienden, kennissen, buurtbewoners hebben uitgekeken naar dat meisje. Je zegt we hebben alles gedaan. Ik zeg we hebben alles gedaan en parallellen trekken doen we niet, het is een vreselijke zaak. En en op wat verwijzen dan ook twijfel hebben aan het onderzoek wat mijn collega's hebben verricht, doet er totaal geen recht aan. Want ze hebben hun stinkende best gedaan om haar weer te vinden. Hoe lang gaat het onderzoek nog duren? Wanneer kunt u echt zekerheid geven? Nou, daar zijn we nog wel enkele uren mee bezig. Eh, omdat het heel erg goed moet gebeuren en dat verdient deze verschrikkelijke zaak ook. Ondertussen staan uh, heel wat uh, buurtbewoners uh, te kijken naar dit onderzoek. Er is natuurlijk heel veel pers en uh, alle. Ogen richten zich op die witte tent, op dat oude huis... aan de Bourgoense straat in Rotterdam-Scharloos, Rotterdam-Zuid. Henrik Willem Hof onze verslaggever in Rotterdam. Wij gaan naar Egypte, want in de hoofdstad, Cairo... is een protest van koptische christenen... gisteravond volledig uit de hand gelopen. Nou, er vielen 24 doden, 200 mensen raakten gewond... Aanleiding voor het protest was waarschijnlijk de gedeeltelijke vernieling van een koptische kerk. Volgens de christenen zitten de moslims daarachter. vbr verslaggever Rick Delhaas is in Cairo en was gisteravond in de buurt van die ongeregeldheden. Sterker nog, dat er middenin, uh, Rick, hoe heftig was het? Uh, ja, het was heel heftig. Uh, het begon als een hele vreedzame demonstratie. Ik stapte ongeveer halverwege in. Het is uh, begonnen in een... Uh, wijk Shubra waar veel kopten wonen. Uh, een aantal sympathisanten, moslims, liepen mee. Uh, in uh, geen velden of wegen was politie te bekennen. En halverwege werden ze aangevallen door ja, oproerkraaiers... die begonnen stenen en vesten te gooien. Uh, het was midden in het, uh, de avondspits ook, dus uh, midden in het verkeer... Uh, reden mensen op de demonstranten in. Die auto's werden aangevallen en er werden zelfs mensen uit hun auto gesleurd en in elkaar geslagen. En vervolgens uh, ging de demonstratie naar het, uh, de staatstelevisie, het gebouw van de staatstelevisie aan de Nijl. En daar volgde een, uh, een hevige clash met uh, de militaire politie. Ik heb een aantal uh, militaire voertuigen op de demonstranten in zien rijden. In een video later uh, zag ik dat, daar, uh, dat ze over demonstranten heen reden. En dat deed echt de vlam in de pand slaan. En hoe heeft dat zo kunnen escaleren? Welk, welk punt zag je um, waarop dat opeens misging? Nou, ik denk echt dat punt uh, waarop uh, die legervoertuigen... die voor het, uh, het gebouw van de straatste stonden... op demonstranten inreden. Het incident doet eigenlijk een beetje uh, denken aan het incident... met de Israëlische ambassade. Er is geen politie... Uh, het geweld kan niet in de kiem gesmoord worden, het laat het uit de hand lopen en ja, dan eindigt het dus zo met 24 doden en honderden gewonden. En hoe is het nu in de stad? Het is nu heel rustig. Ik ga zo weer de straat op, tussen 2 en 7 uur vannacht is er een uh, uitgaansverbod uh, geweest. En uh, vandaag uh, komt uh, de Militaire Hoge Raad met het kabinet uh, bijeen... om uh, te kijken wat ze zullen gaan doen. Maar goed, de vrees is natuurlijk dat dit tot meer sectarisch geweld gaat leiden. Gisteren uh, hebben al een aantal uh, extreme uh, salafisten uh, gezegd... dat uh, de Koran en de islam is aangevallen. Dus uh, ja, dat geeft wel te uh, vrezen. De, de, de christenen vinden dat ze niet genoeg beschermd worden he, door die militaire raad. Is die militaire, militaire raad er voor iedereen in, in Egypte? De vraag, ik bedoel, je hebt het ook gezien bij, uh, bij dat incident met de, de Israëlische ambassade, Ik denk dat ze bang zijn om in uh, bepaalde gevallen echt op te treden om niet uh, zeg maar, de woede van het volk uh, over zich af te roepen. Ik denk dat ze heel voorzichtig zijn uh, en misschien zelf ook wel een beetje verwacht. Anderen zeggen van ja. Er zit hier een plan achter. Um, eh, de noodtoestand geldt nog steeds. Misschien willen ze de verkiezingen wel uitstellen. Om zo hun macht te kunnen bestendigen. Goed. Rick Delhaas was daar dus bij. Bij dat protest dat uit de hand liep. VPRO-verslaggever in Cairo. Dankjewel, Rick. 13 minuten over 9. Een bejaarde man heeft in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen. bijna twee dagen dood op een toilet gelegen. Hoort voester van het Atrium Marie-José Jamin. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u daarover vertellen? Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ja, dat zijn wij nog heel erg aan het uitzoeken op dit moment. Ik kan wel vertellen wat ik op dit moment weet. En dat is dat deze meneer op woensdag een afspraak had bij een polykliniek. En um, daar niet is opgedaagd. Dus dat betekent hij kwam niet opdagen. En dat zijn nogal veel patiënten tegenwoordig. Dus dat was voor ons nog geen reden om alarm te slaan. Um, de dag daarna, s ochtends vroeg... Er uh, wordt altijd een ronde gehouden bij de openbare toiletten. Uh, die worden schoongemaakt. En de schoonmaakster zag dat er een toilet dicht was. Zij heeft geklopt uh, en uh, uh, iets gevraagd, maar zij uh, hoorde niets. heeft daar toen uh, melding van gemaakt bij uh, onze bewaking, omdat dat uh, protocol is. En de bewaking heeft dat doorgegeven aan de technische dienst. En uh, daar is uh, deze melding niet als een prioriteit uh, uh, te boek gezet. En dat is heel erg raar, want uh, normaal gesproken behoort dat wel zo te zijn, ook al is het het openbare deel van het ziekenhuis. Als er een toilet dicht is, dan uh, moet daar natuurlijk toch uh, kennis van worden genomen. Ja. Soms is het zo dat het dicht is als, uh, ja, als er iets kapot is. Uh, maar meestal is dat dan ook, wordt dat met een briefje of iets anders, uh, wordt dat dan gemeld. Dus nee. dat was niet zo. Ja, dus het is wel geconstateerd, maar er is verder eigenlijk niet op, dat op gehandeld. Nee, niet, nee. En, uh, en wij zijn nu aan het uitzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren. Um, want het is het openbare deel. En uh, ja, daar maken heel veel mensen, ook bezoekers, dus ook mensen die wij niet kennen, uh, uh, die maken daar gewoon gebruik van. In het verpleegdeel van het ziekenhuis, ja, daar is dat een hele andere situatie. Maar op het openbare deel, ja, dan uh, behoort toch ook een uh, gesloten toilet. Als dat niet uh, te boek staat als zijnde technisch uh, onderhoud, dan moet daar toch actie worden ondernomen. Weet u waaraan de man is overleden? Uh, deze meneer was uh, bijzonder oud en uh, was bekend met uh, toch wel enkele gezondheidsklachten. En er is geconstateerd uh, door een uh, onafhankelijk uh, arts dat hij uh, is overleden aan een acute hartdood, zoals dat heet. En dat waren ook de problemen waarvoor hij in het ziekenhuis was? Op die dag niet. Uh, ja. Hij is regelmatig in het ziekenhuis uh, geweest. Uh, hij was die dag voor uh, een afspraak bij de oogpolykliniek uh, uh, uh, gezien. Oké. Okay. Nou, we horen graag van u uh, als u meer weet. Uh, Marie-Ozee Jamin, woordvoerster van het ziekenhuis Atriumedisch Centrum in Heerde. Dank u wel. Alsjeblieft. Straks. Dan hebben we contact met Tokio. Daar is het WK-turnen aan de gang. En met de Nederlanders gaat het niet goed. Het is zelfs maar de vraag of ze zich kunnen plaatsen voor de finales. En dan pas kunnen ze zich plaatsen voor de Olympische Spelen. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bak. Met nog 30 files, 145 kilometer bij elkaar. Het gaat nu toch langzaam de goede kant op. Nog wel veel vertraging op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Schellingwoude en knooppunt De Nieuwe Meer, 12 kilometer... Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 8 kilometer. Na een ongeluk op de A28 van Assen naar Groningen tussen Assen en Vries 6 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. En het is ook nog langzaam rijden op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Leusden Zuid 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 9 is het. Zullen wij eens gaan kijken hoe de beurzen doen? Dexia is gered. Nou, op tijd voor de financiële markten. De beurzen weer open gaan. Sarkozy en Merkel hebben uh, krachtdadige woorden gesproken. Een plan van aanpak van de crisis gepresenteerd. Nou, aangekondigd eigenlijk, want details kennen we nog niet. Financieel redacteur André Meijnerma. Vertel eens hoe reageren de markten? Nou, als we kijken naar de openingen, zo'n half tot 1 procent hoger bij, uh, in het begin van de handel. Nu een zijn we bezig. Zie je de koers iets wat terugzakken tot uh, rond de half of iets wel. Onder. kijk je naar de belangrijkste aandelen rondom de, de, in de bankensector. Zie je plusjes staan bij de Nederlandse bankaandelen. Uh, Zie je minnen staan bij de Franse, Belgische en Duitse en uh, Britse bankaandelen. Opluchting zou je kunnen zeggen dat Dexia rond is. Dat het niet, zeg maar, eh, niet opgelost is. En daardoor nog een, een geweldige druk zou leggen op de financiële sector in Europa. Toch natuurlijk schrik in de benen dat een grote bank, een systeembank, de tweede in, in drie jaar tijd voor de Belgen, zomaar in een mun van tijd kan omvallen. De handel in het aandeel Dexia is voorlopig nog opgeschort. Want de toezichthouder van de beurshandel, de commissie voor bank, financiën en assurantiewezen in België... heeft besloten om niet om negen uur de handel in het aandeel Dexia van start te laten gaan. Want op dit moment vindt er een persconferentie plaats door de voorzitter van de Raad van Commissarissen... Jean-Luc Dehaene van Dexia, samen met bestuursvoorzitter Pierre Mariani... over de deal die vannacht is gesloten. Daar komt er meer details naar buiten, meer de toelichting die daarop volgt... En dat zou dan ook moeten rekenen, leiden tot, tot wat meer duidelijkheid over de beurshandel. Waarbij je nog kunt afvragen hoe het nu eigenlijk verder moet met dat aandeel op de beurs naar die nationalisatie. Waar staat dat aandeel nou eigenlijk voor als die bank zeg maar opgesplitst wordt tussen een Frans en een Belgisch deel? En er nog een soort bedbank wordt gecreëerd, waarbij ook nog dingen uit het aandeel worden gelicht. Dus je hebt het aandeel Dexia, daar gaan een aantal zaken uit, er worden een aantal zaken herverdeeld tussen de Belgen en de Fransen. En dan kun je als aandeelhouder vragen: ja, maar waar beleg ik dan nog mijn centen in? Dus dat wordt ook nog een hele puzzel, denk ik deze dag. Ja, en dan hebben we Merkel en Sarkozy. Hè? We zeiden het al even. Die hebben gezegd: de eurocrisis is met een maand opgelost. Daar geloven ze nog niet helemaal in? Nee, nee ja, het is toch verder dat het, dat het er komt. Tegelijkertijd voelt men ook wel de spanning aan tussen Duitsland en Frankrijk... wanneer het gaat om de aanpak van de crisis. Er zijn altijd nu toe nog twee stromingen geweest. De Fransen die veel meer keken naar Europa... en met name bang waren dat alles op de last van de Franse staat zou vallen. Want stel niet voor dat de grote Franse banken... allemaal ten laste zouden komen van Frankrijk. Dat Frankrijk daar moet bij gaan springen. Ja, dan zien ze erbij al hangen ten aanzien van hun eigen rating. Hun eigen waardering, een kredietbeoordeling. Van nu nog triple E, Drie aardjes op een rij, hoogste waardering. Dat zou zomaar wat minder kunnen worden. En dat zien ze natuurlijk helemaal niet zitten. Dus dat willen ze ook helemaal niet graag. De Duitsers daarentegen die vinden ook dat het belangrijk dat de Duitse banken... vooral als ze in problemen zijn geld ophalen op de, op de eigen kapitaalmarkten. En als het echt helemaal niet anders kan, dan moeten ze maar aankloppen. Eh, nou, daar wordt over gesproken. Het feit dat eh, daar nog niet, er geen duidelijkheid over is... dat komende weken aangesleuteld wordt om zo'n plan op tafel te leggen, geeft al aan dat het best ingewikkeld ligt. En de markten kijken daar een klein beetje met argus ogen naar. Fijn dat ze het zo eh, voortvarend voor willen aanpakken... Maar eerst zien dan geloven als de plannen op tafel liggen. André Meijnerma had de opening van de beurzen in Europa. Ga door naar Mark Robin Visser. Die koos vanochtend met zijn eigen Nobelcomité de econoom... die de, prijs, de Nobelprijs zou moeten krijgen. En analyseert de situatie rond Dexia Bank. Mark Robin. Ja, zeker. Uh, ik heb vanochtend maar weer eens een, een dreamteam samengesteld. Een dreamteam van specialisten om uh, de economische crisis in dit geval uh, te lijf te gaan. Ik heb vanmorgen gesproken met professor Theos en professor Koopmans... allebei van het uh, wetenschappelijk uh, onderzoeksbureau SEO uh, Economisch Onderzoek. En mevrouw Baarsma is daar uh, de hoofdgeitenbreier van... Dat klopt, ja. Zeg, we hebben het vano vanochtend over de Nobelprijs voor de economie gehad. Vandaag wordt bekend wie die prijs gaat krijgen. En natuurlijk, Dexia domineert het nieuws. U ja. volgt dat ook? Ja, ik volg dat ook, maar wel als een uitloper van het grotere nieuws... namelijk de schuldencrisis in de Eurolanden. Um, en zo, zo beschouw ik het ook. Ja, en die schuldencrisis in de Eurolanden wordt op dit moment bestreden... althans, er worden pogingen gedaan door uh, Duitsland en Frankrijk... Ja, ja, inderdaad. Uh, daar worden al heel lang pogingen gedaan. En helaas is daar een, een aantal fouten gemaakt. Um, zoals we voor eerder vanochtend al bespraken... had Griekenland meteen apart gezet moeten worden. Hadden de schulden... ...geherstructureerd moet worden. Dat betekent gewoon je, je kwijt de helft, uh, uh, je de helft kwijt. Sorry. Ja. Uh, en dat voelt onjuist. Want je beloont iemand die liegt uh, en, en zijn huiswerk niet goed doet. Maar toch had dat moeten gebeuren. Dat had uiteindelijk goedkoper geweest voor de belastingbetaler... ...ook in Nederland. In weerwil van wat uh, populistische partijen hier ons doen geloven. En het is niet te laat... Laten we nu die uh, staatsschuld in Griekenland herstructureren. Of, sorry, ja, uh, staatsschuld. En uh, dus gewoon wederom gewoon de, ongeveer de helft van die schuld kwijtschelden. En dan kunnen we pas gewoon schip maken. Anders blijven we Dexia's omvallen. In Denemarken las ik dit weekend. Is een tiende bank nu aan het uh, overheidsinfuus geraakt. Dus uh, we moeten echt uh, orde op zaken gaan stellen daar waar het ontstaat. In de overheidsfinanciën, in ouderwetse economieën die gewoon gehervormd moeten worden, met name rond de Middellandse Zee. En als we dat niet doen, dan blijven we dit soort uitwassen houden. Nou, dat is niet zo mooi om te horen. We zien in het nieuws en in de kranten vanochtend... dat Merkel en Sarkozy die proberen zich weerbaar het, het, op te stellen... en te zeggen, van, we komen met een plan... maar we weten eigenlijk dat ze het niet met elkaar eens zijn. Nee, ze zijn het inderdaad niet met elkaar eens. En dat heeft, denk ik, ook te maken met dat sentiment. In Duitsland speelt dat ook wel. Van ja, wij hebben het hier allemaal netjes geregeld. En wij moeten voor de, voor de mensen die er een potje van maken gaan betalen. En daar, ja, haar, ze heeft, Merkel heeft ook te maken met haar kiezers. Dus uh, ja, dat, dat is gewoon moeilijk. Mevrouw Buisma, ik vond het hartstikke leuk dat ik hier vanochtend bij SEO Economisch Onderzoek uh, mocht zijn. En ik heb zo'n vermoeden dat wij elkaar nog wel eens vaker spreken. Vindt u dat goed? Dat lijkt me hartstikke gezellig. Je bent welkom hier. Tot de volgende keer. Hartelijk dank. Het is bijna vijf minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een jaar geleden veranderde het Koninkrijk der Nederlanden. De Caribische eilanden, Bonaire, Saba en sint eustasië zijn sinds 10 oktober 2010, 10, 10, 10, een soort gemeente van Nederland. Curaçao en Sint-Maarten zijn aparte landen geworden... Maar daarmee zijn er ook nieuwe problemen ontstaan. Bijvoorbeeld op Curaçao, waar twijfels zijn over de kwaliteit van de regering. Met negatieve gevolgen voor de lokale economie. Merkt de verslaggever in Kamer in Willemstad op Curaçao. Ijskoud water, one dollar. No fat, no calories. No jou weer. Ijskoud water kunnen de mensen hier op de Pontjesbrug in Hartje-Willemstad wel gebruiken, want het is meer dan 30 graden. Daarom zitten ook veel mensen in de schaduw van de bomen op het Brionplein. Met uitzicht op de wiebelende Pontjesbrug. En daarachter Fort Amsterdam, het regeringscentrum van Curaçao. Daar regeert het kabinet Schotten nu één jaar. En het eiland is verdeeld. Zo ongeveer grofweg de helft is blij met dit kabinet. Een andere helft zegt dat het niks heeft opgeleverd... het afgelopen jaar voor de mensen van Curaçao. De volgende man wordt ik 79 jaar... Maar die meneer die daar in Fort Amsterdam zit met, met de jas... ze doet niks voor ons hier op Urezaal. De premier, bedoel Ja, de, de minister, ze doet niks voor ons. Ik ben altijd positief. Want u we weet het, altijd moet mensen weg van de vader waar gaan. En de moeder. En zelfstandig wonen op het eiland. Dus het is ook hetzelfde. Je moet die kinderen laten wonen op zichzelf. En niet manipuleren. Begrijp je? En dat is het probleempje. En het probleempje met Nederland is... Ze moeten die kinderen laten losgaan en hun eigen leven leven. Begrijp je? Wisselende geluiden op straat in Willemstad bij de Pontjesbrug. Maar het bedrijfsleven op Curaçao is wel duidelijk. Dit kabinet zorgt voor economische stilstand. De investeringen staan op nul de afgelopen maanden. En dat is hier, achter dit gesloten hek heel goed te zien. Rechts het rijks Achter de haven en hier het terrein van de voormalige Amstelbrouwerij... De brouwerij is afgebroken. Er liggen grote hopen met, uh, met puin. En hier had gebouwd moeten worden aan de kantoren van Aqua uh, Aqualectra. De water- en elektriciteitsmaatschappij hier op het eiland. En UTS, telecommunicatie. Maar uh, Joop Kustus van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. Er gebeurt hier nu helemaal niks. Is dit nou een voorbeeld van de stilstand van het afgelopen jaar... sinds Curaçao een apart land binnen het Koninkrijk is geworden? Ja, het heeft uh, tot nu toe alleen maar stagnatie teweeggebracht. Uh, ja, we kunnen dat natuurlijk niet allemaal toerekenen naar deze overheid. Maar er zijn wel bepaalde besluiten genomen die uh, verkeerde signalen naar buiten toe hebben gebracht. Kun je dus één belangrijk voorbeeld noemen? Nou, een uh, belangrijk voorbeeld is uh, de integriteitskwestie van uh, de bankdirecteur, dus de centrale bank. Ja, er is ruzie tussen de premier en de, de directeur van de centrale bank. Ze zouden niet, allebei niet integer zijn. Wat heeft dat dan voor consequenties voor het bedrijfsleven? Op de langere termijn uh, doet het, is het geen goede zaak. Uh, je hebt natuurlijk een hoop investeerders die uh, um, uh, projecten op papier klaar hebben om van start te gaan. Maar die gewoon de kat uit de boom kijken om te kijken hoe hier de sfeer, het investeringsklimaat uh, dus... Um, verder gaat. Um, ik denk dat men toch wel de vingers op de knip houdt. Uh. Nu gaat de hele discussie deze dagen ook over mogelijk ingrijpen door Nederland. Wat moet er nou gebeuren? Ja, je bent een autonoom land. Het zou bescham, beschamend zijn dat Nederland inderdaad hier moet gaan ingrijpen. Aan de andere kant zeg je, um, als wij de, um, de capaciteit niet hebben ons onszelf te reinigen van problemen. Dan moet er wel iets anders gebeuren. En ja, dan kijk je toch al heel snel uh, naar je andere partner in het Koninkrijk. En dat is dan Nederland. En wanneer staat hier iets op dit terrein? Nou, uh, ja, dan moeten we toch kijken naar onze politiek. Naar de regering. En dan word je niet vrolijk? Uh, ja, op dit moment niet. Uh, laten we hopen dat, uh, dat er ergens een lichtje gaat branden. En, uh, bij de politici en bij, de, bij onze bestuurders... En dat we kunnen zeggen, jongens, eh, over twee jaar staat hier wel iets... waar we trots op mogen zijn. En dat deze ketting dan eraf is. Een kamer vanuit Willemstad. We gaan nog even naar het WK-turnen in Tokio. Daar kunnen ook tickets verdiend worden... namelijk voor de Olympische Spelen in Londen volgend jaar. Belangrijk moment dus. Op dit moment zijn de heren met hun kwalificatie bezig. Edwin Cornelissen, ja, ze hebben het tot nu toe niet best gedaan. Ze zijn afhankelijk van anderen of ze zich plaatsen. Ja. Hoe staat het ervoor? Ja. Nou, er begint weer wat hoop te dagen voor Epke Zonderland. Want hij was het grootste probleemgeval voor wat betreft de Nederlandse ploeg. Hij stond zesde in het rekstokklassement En er kwamen nog veel concurrenten in actie. Hij moest bij de beste acht eindigen om in ieder geval naar de finale op rekstok te mogen. Nou, een van zijn grote concurrenten, een Fransman, Cuchera, is zojuist in actie gekomen. En die is van de rekstok afgevallen. Dus dat is goed nieuws voor Epke Zonderland. Die we echt met de vingers gevouwen en de handen gevouwen op de tribune zagen zitten. Die was echt heel zenuwachtig. Want als die Frans het had gered en een score had geturnd die boven die van Epke Zonderland kwam, dan had het zomaar einde oefening kunnen zijn voor Epke. Zowel voor dit WK, voor de finale, als ook voor zijn Olympische droom om volgend jaar in Londen op de Rekstok zijn kunsten te vertonen. Nu is die droom nog wel levend. Er komen nog wel het concurrenten in actie: twee Koreanen, twee Chinezen. Als die het allemaal optimaal doen, dan heeft Epke alsnog geen finale plaats. Uh, maar gaan er twee toch met een score onder hem zitten, dan staat hij ineens in de finale waar iedereen weer op nul begint en is alles weer mogelijk. Hij heeft Vooralsnog, dus zesde in de kwalificatie op Rekstok. Daar waar Jury van Gelder nog altijd derde staat op ringen. en de finale binnen handbereik heeft. En daar waar Jeffrey Wammes op sprong op de vijfde plaats staat. Ook voor hem lijkt een finale wel mogelijk. En Edwin, hebben ze vandaag nog ruzie gemaakt? Uh, nou, het ging er vrij harmonieus aan toe, okay. geloof ik. Uh, de frustratie van, uh, van de wedstrijd van gisteren, daar, uh, daar merk je niet zo uh, heel veel meer van. Of beter gezegd, ik denk dat ze de rijen wat gesloten hebben. Dat ze hebben besloten om er het zwijgen voorlopig even uh, toe te doen. Uh, en dat ze na afloop van dit WK toch eens even goed gaan evalueren. Want er ligt nog wel altijd dat probleem hè, door die ruzie tussen coach Hamada en Turner Jeffrey Wammes. Het lijkt eigenlijk alsof die twee in ieder geval niet samen verder kunnen. Sterker nog, omdat Nederland uh, bij uh, dit WK als landen Ploeg niet bij de top 16 is geëindigd... betekent het dat het met twee meerkampers naar het Olympisch test-event zal gaan... waar nog twee tickets te verdienen zijn voor de Spelen. Ja, en wie moeten dan daar naartoe? Welke turners moeten daarheen? Daar moet door de bond een beslissing over worden genomen. Ja, dat is vrij lastig op het moment dat de hoofdcoach... een conflict heeft met een van zijn beste turners. Dus dat wordt nog wel een dingetje de komende maanden. Goed, van Zonderland, wanneer weten we dat definitief? Uh, we krijgen nog uh, twee subdivisies, dus dat gaat nog een uh, uurtje of zes duren, denk oh. ik. Dan uh, kunnen we de balans op gaan maken. Het is nog een lange dag in, uh, in Tokio. En Epke Zonderland die gaat het allemaal uh, bekijken vanaf de tribune. Die Chinezen, daar gaat hij vanuit dat die hem zullen eindigen. Dus uh, in het beste geval wordt het de achtste plaats en gaat hij dus door naar de finale. In het slechtste geval is het plaats acht of negen. En ja, dan uh, spat zijn Olympische droom uit één. We horen het van je. Edwin Cornelissen vanuit Tokio. Tot zover het Radio 1-journaal voor deze ochtend. Morgen weer een editie. En uiteraard nog veel meer nieuws op deze zender op Radio 1. Bijvoorbeeld bij de collega's van de Caro Sven, goedemorgen. Wat heb je? Dag Lara, goedemorgen. Uh, opnieuw grote zorgen over de toenemende agressie tegen winkelpersoneel. Dit jaar waren er al 20.000 incidenten. We maken ons allemaal grote zorgen om de economie. Maar de nationale denktank denkt het ei van Columbus te hebben gevonden... hoe we de economische groei niet kunnen verlagen, maar kunnen verdubbelen. En naast de rode dubbeldekkers en de Tower Bridge... is de Big Ben natuurlijk het beeld bepalende monument in Londen. Nou, die gaat uh, de toren van Pisa achterna. Oh, nee. Want hij staat uit het lood al meer dan een uh, halve meter... Uh, en trekt zelfs scheuren in het historische parlementsgebouw oh. van Westminster. Dat en meer zometeen in Goedemorgen in Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien door Alt Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De meeste Nederlanders steunen de monarchie, maar een groeiend aantal mensen vindt wel dat het koningschap gemoderniseerd moet worden, blijkt uit een onderzoek van de NOS over de monarchie. In de Tweede Kamer lijkt er een meerderheid te zijn die een moderner koningschap wil. Volgens het NOS-onderzoek wordt die mening op dit moment niet breed gedragen. Een jong meisje uit Rotterdam voor wie gisteravond een Amber Alert is uitgegeven... is waarschijnlijk dood. Het gaat om de tienjarige Jennifer. Het meisje was zaterdag het laatst gezien in het huis van de ex-vriend van haar zus. Die man van 26 is vannacht aangehouden. In zijn huis is het lichaam van een meisje gevonden.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 Awb verkeersinformatie nog 24 files, zo'n 90 kilometer bij elkaar. De meeste zijn nu toch wel aardig aan het oplossen. Nog wel veel vertraging op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Schellingwoude en knooppunt De Nieuwe Meer, 11 kilometer. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam, voor de Noordtunnel, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A16 vanuit Dreda naar Rotterdam, bij Zwijndrecht, 9 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Plein 5 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort ook daar 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Agressie tegen winkelpersoneel loopt opnieuw verder de spuigaten uit... zegt Detailhandel Nederland. De Big Ben, het symbool van Londen, staat scheef. Goed nieuws midden in de crisis. Als we het slim aanpakken groeit de economie als kool... en het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is drie minuten over half tien bijna, dit is Cairo. Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Zoetermeer. Intimidatie, afpersing en andere maffia-achtige praktijken... bezoedelen de naam van de eerlijke glazenwasser. En daarom is het hoog tijd voor een keurmerk. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Winkelpersoneel in ons land wordt de afgelopen jaren steeds vaker bedreigd... blijkt uit onderzoek van Detailhandel Nederland. Detailhandel Nederland vindt dat het nu maar eens afgelopen moet zijn. Sander van Golbedingen, goedemorgen. Goedemorgen. Secretaris Winkel, criminaliteit bij uh, Detailhandel Nederland. Over wat voor soort agressie hebben we het? Het gaat uh, om uh, korte lontjes. Dus mensen die in de rij staan te wachten en vervolgens uh, ontploffen omdat ze geen geduld hebben... om nog eventjes een seconde of dertig af te wachten totdat ze aan de beurt zijn. Maar het kan ook gaan om een winkeldief die betrapt wordt en vervolgens uh, begint te schoppen en te slaan. Dus wij hebben eigenlijk te maken met een glijdende schaal. Het gaat van kwaad tot erger. Ja, er zijn uh, dit jaar al uh, 5000 medewerkers meer bedreigd dan in 2006. Waar komt die stijging vandaan? Het is heel moeilijk om daar je vinger achter te krijgen. Uh, wat we wel weten is dat de Nederlandse samenleving aan het uh, verruwen is. Niet alleen in de detailhandel heb je te maken met de agressie, maar je ziet het ook in het openbaar vervoer. In de luchtvaart zelfs, uh, reizigers in de business class die zich niet weten te beheersen. Ja, en de detailhandel is een open huis. De hele samenleving stapt uh, elke week uh, wel... En dus ook degene maas. die het hebben. Ja, u viel even weg. Dus ik heb niet kunnen horen wat u zei. En u valt okay. opnieuw ja, weg. Maar nou, het is heel moeilijk om je vinger. Ja. Heel moeilijk om je vinger? Ja, hoort u mij nu wel? Ja. Ja, het is heel moeilijk om je vinger achter de werkelijke oorzaak van de toenemende agressie te krijgen. Ja. In de detailhandel uh, heb je een open huis. De hele samenleving stapt elke week meerdere keren naar binnen. En oh. dus ook de korte lontjes. En het is niet uniek, helaas, voor de detailhandel. Ja. Die samenleving die verhuwt zie je ook terug in het openbaar vervoer. Maar goed, gaat het om scheldpartijen grote bekken, zal ik maar zeggen? Of gaat het ook om fysiek geweld? Het gaat om inderdaad scheldpartijen het grof beledigen... maar ook echt bedreigen en intimideren en zelfs schoppen en slaan. Ja, hoe vaak? Ja, meerdere keren per week kan het je overkomen. Het ligt er wel een beetje aan in welke buurt en in welke winkel je staat. Maar het gaat alleen al dit jaar om 20.000 intimidaties van winkelmedewerkers. Ja, goed. Het klinkt veel uit, 20.000 incidenten. Uh, en dat is natuurlijk vervelend voor de mensen die het overkomt. Maar als we even een rekensommetje maken... zegt dat van de 17 miljoen Nederlanders... er zo'n 10 miljoen zowat dagelijks naar de supermarkt bakker of naar de groenteman gaan... dan heb je het gauw over 50 miljoen klantcontacten per week... Uh, dan is 20.000 incidenten op jaarbasis toch niet heel erg veel... als je het over 50 miljoen klantcontacten per week hebt. Nee, de rekening die u maakt geeft in ieder geval aan dat de meeste Nederlanders gelukkig wel fatsoenlijk zijn en zich weten te gedragen. Maar als u die 20.000 incidenten afzet op uh, meer dan 600.000 medewerkers, betekent de kans van 1 op de 30 op jaarbasis dat je wordt uh, bedreigd. Ja. Dat vind ik nogal fors. Hm. Dat verdient uh, niemand. Ja. Goed, uh, ook het, het, het veiligheidsgevoel van klanten neemt af. Ja, consumenten komen natuurlijk naar de winkel en winkelstraten zijn toch wel de centra van de buurt. Dus daar uh, komen ook uh, cr criminelen op af, hangjongeren. En dat merken consumenten natuurlijk ook. Hè. Alles wat in de winkel gebeurt kan ook uitstralen op, op diezelfde consument. Ja. Dus dat is uh, eigenlijk alleen maar extra verontrustend. Ja. Goed, wat moet je hier nou tegen doen? Want uh, er zijn allerlei campagnes al gevoerd de afgelopen jaren. Uh, het nieuws dat uh, het geweld tegen winkelpersoneel toeneemt... is ook niet nieuw op zichzelf, wel dat het weer opnieuw is toegenomen. Maar wat moet je er tegen doen? Wij doen als Tertelende Nederland uh, toch een oproep tot fatsoen. Dat zullen we blijven doen totdat echt iedereen zich gedraagt. Ja, dat heeft Jan-Peter Balkenende acht het jaar lang naar de torentje gedaan. En die uh, fatsoen moet je doen, was namelijk zijn slogan. En het heeft kennelijk niet veel geholpen, althans niet de branche. Niet voldoende, nee. Dat is helemaal waar. Maar is geen reden om ermee op te houden. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je als winkelier zelf investeert in preventie. Dus probeer toch uh, niet te veel uh, in te gaan op uh, wat die klant die agressief wordt uh, doet. Probeer toch kalm te blijven. En wij denken toch ook dat net als ambulancebroeders en politiemedewerkers ook die winkelmedewerker extra bescherming verdient van politie en justitie. Dus als iemand toch over de zeef gaat, sla hem in de boeien en voer hem af. Dat is toch het sterkste signaal dat je geven kunt. Dus als iemand een winkelbediende uitscheldt in de boeien, sla hem afvoeren? Ja, en dan niet door de winkel medewerk, uh, medewerker zelf natuurlijk te doen, maar echt uh, politie. Kijk, we hebben natuurlijk uh, heel veel... Dus als ik bij een kassa sta en er uh, uh, staat iemand te treuzelen heeft. achter die kassa... en die, uh, en die uh, um, staat met haar collega te kleppen uh, en, en bedient de klant er niet... terwijl er een enorme rij staat en je zegt daar wat van, dan word je met de boeien afgevoerd? Nee, dat, dat gaat natuurlijk wel erg ver. Daar gaat het ook niet om. Als iemand een kort lontje heeft en dan ploft en begint te schoppen en te slaan en te bedreigen. Ja, daar mag er wel een sterk signaal tegenover staan. En voor die lieden hoeven we natuurlijk geen genade te geven. Goed, Sander van Golbedingen, secretaris Winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. In de kindervarianten van chips. <coughs> Sorry, zouten... u. Zouten... <coughs> Neem me niet kwalijk. Nog een keer. In de kindervarianten van chips, zoutjes en zoete koeken... zit soms wel twee tot drie keer zoveel zout als in de versies voor volwassenen... stelt de Consumentenbond. Maar waarom maken producenten het eten van kinderen... zoveel zouter dan van volwassenen? Frans Kok is hoogleraar Voeding en Gezondheid... aan de Universiteit van Wageningen en heeft het antwoord. Ze willen natuurlijk die, die snacks smakelijk maken. En de kinderen hebben eigenlijk een, een, hele, een veel te zoute smaak ook aangeleerd. Uh, vaak... ...in de opvoeding, omdat ze met de pot mee eten. En uh, ja, in, in ons normale eten zit ook al veel te veel zout. Je hebt, je hebt maar anderhalve gram zout per dag nodig. En we eten gemiddeld in Nederland 10 gram zout. En uh, het advies is ook om ook van de Gezondheidsraad... ...om dat zout heel drastisch naar beneden te brengen. Maar de industrie die luistert daar amper naar... Al dus het antwoord van de professor heeft u ook een vraag bij het nieuws. Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Het voor uw vraag van vandaag. We nou, weer terug naar Zoetermeer. Agressie nu opnieuw, maar nu tegen glazenwassers. Marielle Beers. Waar we hier weer naar buiten kunnen kijken... want uh, uw collega of uw werknemer uh, uh, die is hier net voorbij geweest met de telescoop uh, spons. Uh, Raymond Julien van uh, Glazenwasser Julien in Zoetermeer. Uh, het ziet er hier weer schitterend uit. Maar u vertelde net, uh, in de nieuwbouwwijken gaat het er wel eens minder uh, gezellig aan toe bij de glazenwassers. Dat klopt ja. Wat daar... gebeurt er? <coughs> uh, daar kan je moeilijk aan nieuwe klanten komen omdat er een aantal mensen zijn die claimen de wijk. En als ze dat niet op een normale manier krijgen, dan gaat het wel met fysiek geweld en intimidaties en bedreigingen. Dus als daar eens een keer een systeem voor gevonden zou kunnen worden... ja, prima. Alleen, wat ik nu hoor, weet ik niet of dit uh, de oplossing is. Wat u hoorde net van Hans Nelson van HBA. Zeker. Uh, wat wat vertelt u? Nou, ik vertelde dat er, dat, dat er inderdaad een probleem van marktverdeling is... van oneerlijke concurrentie. En dat zou je voor een deel kunnen oplossen... door uh, de goede van de, van de kwade wassen te gaan scheiden. En de goede wassen, neem je dan mis die aan bepaalde eisen voldoet, op in een register. He, dat moet dan ingeschreven zijn bij de Kamer van Kompol. moet zich aan normale eisen van een, die in het economische gelden houden, moet herkenbaar zijn voor de, voor de consument. Uh, en als je dat hebt, dan heb je één deel van het verhaal heb je rond. Aan de andere kant moeten dan ook gemeentes meewerken, zeker de gemeentes in Vinaxwijken. Uh, en we zijn daarmee bezig met een pilot met die, met die, met die Vinaxwijken, om te kijken hoe zo'n register in zo'n zou kunnen werken. Nou, het idee is dan dat de glazenwasser die in het register voorkomt... en die aan alle eisen voldoet... Uh, uh, herkenbaar is voor een gemeentefunctionaris in zo'n Finexwijk. En dat betekent dat feitelijk alleen maar die glazenwasser... in die Finexwijk uh, mogen werken... die voldoen aan de eisen die aan het register worden nou, Dat klinkt mij uh, alleseert uh, aardig in de oren. Het klinkt hartstikke leuk in de oren. Alleen ik vraag me af hoe je dat kan handhaven. Wie, wie moet dat gaan controleren? En als die glazenwasser voor de klant... Uh, dat, dat die niet goed werk levert of wat dan ook... Uh, hoe kom je aan een andere glazenwasser? Nee, dat is inderdaad een probleem. Maar in ieder geval moet je ervoor zorgen... dat per gemeente een behoorlijk aantal glazenwassers... Uh, aan, aan de eisen voldoen. En dat kan ook makkelijk. Want er zijn voldoende glazenwassers in Nederland. Alleen je moet het, de goede van de kwade scheiden. En als die goede gewoon... Toegang hebben tot een bepaalde wijk en ook herkenbaar zijn voor gemeentefunctionarissen, en dat is dan gebaseerd op een algemene politieverordening of op een gemeentelijke verordening, uh, dan is dat verder geen probleem. Dan kan bij wijze van spreken de glazen was die niet aan de eisen voldoet, die mag dan niet werken in die gemeente. Denkt u uh, dat u zo zou kunnen werken? Met een pasje en. Uh, ja, ik zou wel zo kunnen werken, uh, maar dan nog, als jij door. Uh, zware afpersingen, bedreigingen, uh, buiten je werk om bedreigd wordt... en zegt, uh, wordt gezegd, je mag daar niet meer komen, dan blijf je zelf ook wel weg. En dan heeft het pakje ook niet veel zin. Nee, dat is inderdaad een, een probleem, dat, dat beseffen wij ook. Uh, eigenlijk ligt het probleem niet zozeer in regelgeving die je maakt... maar het ligt ook bij de consument. Als de consument nou eens zo ver gaat dat hij dit probleem kent... Ja, maar hoe en... zie ik, als er bij mij een vriendelijke meneer aanbelt... Ja, hoe is... zie ik nou of dat een... Een goede glazenwasser is of dat dat er eentje is... die misschien wel met een knokploeg de concurrentenwijk ja, dat, heeft uitgewerkt? Maar, uh, als, als die, die, die, die glazenwasser uh, uh, een passie heeft... of als die glazenwasser herkenbaar is als een glazenwasser... die in het register voorkomt, dan is dat verder geen enkel probleem. Dan weet u of die glazenwasser... Uh, in dat register vormen. Ja, dan zou ik zo'n register moeten checken thuis. Ja, nou Ja, maar dat is helemaal niet zo moeilijk. Want tegenwoordig in het internet tijdperk is het helemaal geen enkel probleem om een register te raadplegen. Uh, als deze meneer met, met, met zijn naam in het register staat en u gaat naar, uh, via internet, uh, via uw pc, logt u in en kijkt u en hij staat er niet in. Ja, dan is het een probleem. Dan zegt nou, u, u mag niet Ik weet zeker, ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken. Deze meneer, uh, Raymond Julien, dat is een betrouwbare glazenwasser. Die gaat vandaag nog hoeveel uh, ramen wassen, denkt u? Nou, dat ligt een beetje aan, afhankelijk van het weer natuurlijk. Maar in principe de hele dag. En ik weet niet, ik ga ze niet tellen, maar... Ik hoop dat u het droog houdt. Dat hoop ik ook vandaag, ja. Ik, ik hoop wel dat er een oplossing komt voor het probleem. Alleen, ik zie het niet helemaal zo zitten dat het in dit systeem zo moet gaan. Hoe het dan wel moet, daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Ja, het is een hele moeilijke materie. En volgens mij is het maar een heel klein deel die zich niet aan de regels houdt. En misschien dat justitie eens wat, wat, wat, wat harder op kan treden naar, naar dat deel toe. Dus bij deze een oproep naar justitie vanuit Zoetermeer. Zij Marielle Beers. Straks gaat de Big Ben de toren van Pisa achterna. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag, 1995. Dit is ons oude telefoonnummer. Ja, ja? dat is, dat nou. is een aardige nummer. Ja, ja, dat dan ik draai ook, ik het ja. om, ja. Ja, dan kijk je er zo doorheen. En dan zie je zo het nieuwe nummer. Ja, op 10 oktober, deze dag in 1995, was het dan zover. Na twee jaar aan voorbereidingen werd Nederland omgenummerd. Iedereen kreeg een telefoonnummer van tien cijfers. Wim van den Berg was projectleider van die zogeheten operatie Decibel. Een megaproject waaraan die nog ieder jaar herinnerd wordt. In elf gemeentes in Nederland raakten de nummers op in het begin van 1996, eerste kwartaal. Kon je dus geen klanten meer aansluiten. Internationaal waren er een aantal ontwikkelingen... Europa wilde overal 0-0 om internationaal te bellen. Dat was bij ons nog 09. Uh, vanuit Amerika kwamen er 800 en nummers, uh, 900 nummers overwaaien. Dus, uh, en niet onbelangrijk, in heel Europa het invoeren van 112 als alarmnummer wat toen nog 0911 was. Dat veroorzaakt natuurlijk een heleboel stormen in de markt... op het moment dat je dat aankomt. In eerste instantie uh, weet ik nog goed dat uh, de reacties bepaald niet blij waren... Ik kreeg uh, brieven en telefoontjes van uh, uh, kinderen die uh, kwaad reageerden van... Ja, maar mijn vader, die is al heel oud en die belt ons met uh, drie cijfers. En die moet straks tien cijfers bellen. Die kan ons niet meer bellen. Je verwoest een sociale leven. Of een klant die zegt, ik heb net al mijn visitekaartjes en briefpapier vervangen. En uh, nou moet ik alles opnieuw gaan drukken. Wie gaat dat betalen? Aan de andere kant ook wel hele uh, leuke reacties in de zin van... Um, uh, ...drukkerijen die zeiden van, gut, hier ligt best wel een kans. Um, dus dat waren zowat van die eerste uh, gebeurtenissen. En dat leidt natuurlijk gelijk tot ook een vraag van, ja, hoe gaan jullie ons helpen vanuit de uh, PTT? En um, daar hebben we ons toch wel heel erg op gericht om een aantal hele leuke hulpmiddelen neer te zetten. Ik herinner mezelf nog heel goed uh, de numculator. Num de numculator. De numculator. De 1495. Maar je hoeft er geen, geen zwangerschapstest te ondergaan. Geen, nee, dat de is een numculator. Heel nee, Ari, luister He? dan even. Wat is dan een numculator? Dan tikken je oude nummer in. Ja, zo. Kan je kort gebruiken, er zit een lithiumbatterij in. Dus het batterijtje moet er wel uit kunnen. Gescheiden afval. En hij moet ook een functie hebben voor na de omnummering. Dus er moest een rekenmachine hebben in. En zo is dan de numculator uh, geboren. Um, ja, voor de bewustwording van alle Nederlanders moest er nog wat gebeuren. Bijvoorbeeld uh, billboards langs de kant van de weg uh, met allemaal symbolen die altijd dat getal 10 in zich hadden. He, want wie, wie tot 10 kan tellen, kan heel Nederland. Bellen even tot 10 tellen. Bellen. Als ik terugkijk naar 1995, is voor mij nog steeds een, uh, een jaar wat ik mij steeds herinner. Het was een. Uh, Project, ...het grootste project ooit... ...wat we in die periode... ...in dat decennium bij Peter Telecom werd uitgevoerd... ...het grootste project ook voor mezelf... ...wat ik voor het eerst in mijn leven ging doen. Alle medewerkers die ik had in het project... ...hadden ook alleen maar tien in hun gedachten. Als ze gingen parkeren op een parkeerterrein met nummers... ...zochten ze parkeerplek tien. Als ze in een hotel gingen... ...dan wilden ze op de tiende verdieping zitten. Als ze op vakantie gingen... Dan probeer je, je andere kaarten te vinden om elkaar te sturen waar het getal 10 op voorkwam. We hadden maar één doel, het moet gewoon lukken. Want heel Nederland, 8 miljoen mensen worden geraakt door deze nieuwe nummers. En, en dat moet gewoon in één keer goed. Zelfs nu, uh, 16 jaar later, uh, vanochtend alweer, uh, ontvang ik sms'jes. Stuur ik sms'jes naar de collega's onderling. Waarbij wij elkaar elk jaar op de tiende van de tiende uh, happy ten ten. Uh, dus gelukkig 10-10 uh, wensen. Omdat er een band is ontstaan in een heel hecht team. Wat altijd terugkijkt op deze omnummering. En we zijn eigenlijk ook trots dat onze belofte. de komende 15 jaar gaat er niks meer veranderen in het nummerplan. dat we die in ieder geval ruimschoots hebben gedaan. Operatie Decibel, het omnummeren van Nederland deze dag in 1995. Love will find a way. Het is acht minuten voor tien. We gaan naar Londen, waar de Big Ben, het beeldbepalende symbool van de stad... aan het verzakken is. Met het blote oog is al te zien dat de wereldberoemde klokkentoren scheef staat. Jolanda Bobeldijk, correspondent daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe scheef staat het ding? Nou, het staat een uh, anderhalf voet uit het lood, dat is ongeveer een halve meter. Ja. En uh, pubbezoekers die zeiden al langer dat je dat uh, kon zien, <laughs> maar dat is nu dus bevestigd door deskundigen. Juist. Dus je, <laughs> het ligt niet aan het alcoholgebruik van de pubbezoekers, zou ik maar zeggen. <laughs> nee. <laughs> dus je kunt zien dat dat ding scheef staat. Het schijnt zelfs ja. dat die scheuren trekt in het parlementsgebouw, het historische parlementsgebouw van Westminster. Klopt dat? Ja, ja dat, uh, dat is inderdaad zo. En um, ja, deskundigen zeggen dat het allemaal niet zo vaart loopt... omdat het proces langzaam verloopt. En um, pas over 400 jaar, uh, 4000 jaar sorry, uh, zou de Big Bang dan net zo scheef zijn als de Toren van Pisa. Ja, want daar denk je en, meteen aan, hè, uh, die Toren van Pisa. Moment... Sorry? Aan, je denkt meteen aan de Toren van Pisa, als je dat hoort. Ja. Yeah. Maar op dit moment zeggen deskundigen dat er niet echt een, uh, een reden is om uh, in paniek te raken. Dus de Britten die, uh, reageerden er ook vrij gelaten op, moet ik je zeggen. Ja, Maar goed, er zitten tegelijkertijd ook scheuren in uh, de uh, ontvangstkamers en werkkamers die ministers in het Lagerhuis hebben. Het House of Commons. Uh, dat zou toch reden zijn om er iets aan te doen, zou je zeggen. Ja, dat lijkt mij dus ook. En het is eigenlijk een beetje een merkwaardige reactie. Uh, de Britten lopen niet echt warm voor onderhoud. Dat is sowieso wel zo als je, als je denkt aan uh, van die huizenprogramma's. Uh, hoe ouder, hoe beter. En... Uh... Ja, wat jij en ik misschien als een soort van oude bouwvals uh, uh, zouden zien... Dat, dat wordt door de Britten dan gezien als een karakteristiek boerderijtje, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat dat er wel een beetje een rol speelt. Ja, en als... uh, Natuurlijk, als het echt de gaat uitloopt, dan zullen ze er wel wat aan doen. Maar blijkbaar is het op dit moment nog niet echt uh, uh, ja, nodig. Maar goed, het gevolg van verzakkingen er bij huizen kan zijn... dat er scheuren ontstaan, lekkages komen, deuren niet meer open kunnen... ramen niet meer open kunnen. Ja, nou ja, het is, het is een beetje onduidelijk hoe erg die scheuren zijn. Het, het, het schijnt dat het al wel uh, merkbaar is. En uh, ja, ik bedoel, als je het met, het met het blote oog kan zien... dan lijkt het me dat er toch wel uh, wat aan de hand is. Ja. Maar uh, ja, op, op dit moment is er nog niet echt uh, reden tot paniek. Uh, de Britten reageerden vrij gelaten op. Ik, uh, ja, dat is, uh, je, je zou denken dat het een beetje een merkwaardige reactie is. Ja. De vraag is, waarom Zak dat ding scheef? Nou, dat is een beetje onduidelijk ook. Um, ehm... Die toren staat natuurlijk al 150 jaar langer eigenlijk. Uh, in, in 2008, 2009, uh, die zijn 150ste verjaardag. Ja. En uh, tot die tijd uh, ja, is het allemaal goed uh, uh, gegaan, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, er is natuurlijk ook uh, riolering uh, onder de Big Ben doorgegraven in 1860, een jaar nadat dat ding was gebouwd. Ja. En uh, nog een keertje metrolijn en in, in de jaren 90 nog een keer metrolijn. Dus ja, wellicht heeft dat er wat mee te maken gehad. Ja. Maar... Uh, ja, volgens het onderzoek wat dit dus heeft vastgesteld... Um, is er een periode geweest, het is tussen november 2002 en november 2003... is er iets gebeurd blijkbaar dat de verzakking heeft versneld. Ja. Goed. Alleen is het dus een beetje onduidelijk wat dat dan is geweest. Juist, dat begrijp ik van je. Uh, tegelijkertijd staat die Big Ben op de UNESCO-lijst van werelderfgoed... dus dan moet je er toch iets aan doen, dat is dan toch een verplichting? Ja, dat, dat, dat, dat, dat lijkt mij ook inderdaad... Uh, het, is, het is natuurlijk zo dat deskundigen zeggen dat het eigenlijk nog ja, nauwelijks echt een probleem is. Omdat het dus, het is zo weinig dat je het eigenlijk, ja, dat het eigenlijk weinig voorstelt, uh, hmm. blijkbaar. Maar goed, ja, ik neem toch wel aan dat ze dat er toch wel wat aan zullen doen als het echt uh, te erg wordt. Ja, maar, maar tegelijkertijd maken uh, die Britten zich enorm druk over de Greenwich Mean Time. Uh, dus ja. de standaardtijd, zal ik maar zeggen, die mogelijk in de toekomst niet meer als de norm wereldtijd geldt. Dan zou je zeggen nou ja, dat het symbool dat is, dat van die Greenwich Mean Time... Hè? Ja, en dat is wel echt een heel erg ander probleem, want um, daar zit echt een soort van punt dat de Fransen dat dreigen af te pakken. En um, ja, dat is natuurlijk veel erger dan gewoon een technisch mankement eigenlijk. En um, ja, kijk, uh, Greenwich Mean Time is toch een soort symbool uh, en de Fransen dreigen dat dus af, uh, af te pakken, omdat zij dus met een uh, atoomklok uh, de tijd willen meten, want ze zeggen dat Greenwich Mean Time niet uh, correct is. En ja, de Engelsen zien dat echt een soort van aanval. Ja. Uh, door, door, door Frankrijk. Maar ja, dit is natuurlijk gewoon een technisch probleem. En daarvan ze hebben ze zoiets van acht jaar, weet je. Dat, uh, dat kan nou helemaal gebeuren. En blijkbaar is dat niet echt een uh, big issue. <laughs> Juist, ja, dus het verloren gaan van tradities. Daar maken ze zich wel over uh, druk. Zeker als het om de frogs gaat, zoals ze de Fransen noemen daar bij jou. Uh, ja, maar inderdaad. als het gaat om werelderfgoed... namelijk zo'n toren die daar staat. Wereldberoemd uh, en beeldbepalend voor de Britse hoofdstad. Ja. Dan geven ze eigenlijk niet thuis. Nou ja, het is, het is, het is denk ik ook wel... Um, um, ik las toevallig dat een, de een of andere deskundigen had er wat over gezegd van nou dat het allemaal nog niet zo'n uh, zo vaart loopt. En blijkbaar is dat dan genoeg voor de, voor de Britten. Uh, ja, maken ze zich daar dan niet echt druk om en uh, houden ze zich daar dan aan vast. Dat dat dus ja, nog wel eventjes duurt voordat het echt. Uh... Uh, Jolanda Bobeldijk, correspondent in Londen. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, goed nieuws in tijden van crisis. We kunnen onze economische groei verdubbelen. We hoeven dus niet bang te zijn voor een recessie als we het maar beter aanpakken. En hoe voorkom je dat een scheiding ook een financiële puinhoop wordt? Antwoord op die vraag krijgt u straks ook. In het vervolg van Goedemorgen Nederland, na de reclame en het nieuws van 10 uur... gelezen door Dorad Megens. Blijf bij ons, tot zo.